Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat de NSE in Nederland inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken heeft onderschept. De minister schrijft wel dat er alleen metadata zijn verzameld... en daarmee zouden de Amerikanen weten met wie met wie op welk moment heeft gebeld... maar niets over de inhoud van de gesprekken. Plasterk citeert de NSE, die verklaart dat de gegevens op twee manieren zijn verzameld... namelijk door henzelf en via de inlichtingendiensten van bondgenoten. De NSC stelt nadrukkelijk dat er geen informatie is verzameld over Europese burgers. Wat er dan wel is geregistreerd is onduidelijk.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 Op de A325 in Arnhem is een jongetje van vijf omgekomen. Hij zou achter zijn hond zijn aangegaan die de weg oprende. Het jongetje liet samen met een begeleider de hond uit. Bij een uitlaatplek rende het dier de weg op... waarna het jongetje de hond achterna rende. Het jongetje werd door twee auto's geraakt... raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De herfststorm van afgelopen maandag heeft een derde dode geëist. Een man die in wijk door een omvallende boom werd geraakt... is alsnog overleden. Het slachtoffer liep zware hoofdletsel op toen hij onder de boom terechtkwam. De brandweer heeft hem bevrijd. Vannacht is de man aan zijn verwondingen bezweken.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 ANB-verkeersinformatie. In het noorden staat Vriel op de A7, Herenveen naar Groningen... door werkzaamheden tussen Chalabert en Beesterswaag, 5 kilometer. Bij Arnhem in de buurt is de A325 dicht, van Arnhem naar Nijmegen. De afsluiting heeft te maken met een ongeluk en is tussen Elden en Elst.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 Ontspannen ontwaken met brunch na afloop. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Nu op Laplas.nl, Fairtrade wijnen, extra voordelig en gratis thuisbezorgd. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, Goedenavond, Zander Bogaert schreef vannacht honkbalgeschiedenis door als tweede Nederlander ooit de World Series te winnen. De Boston Red Sox versloegen de St. Louis Cardinals en kwamen daarmee op een beslissende 4-2 voorsprong. Het hasn't niet In Fenway Park, voor 95 jaar, de Red Sox are World Champions. Straks een uitgebreid gesprek met de korte stop en reacties vanuit Nederland op het succes van de Red Sox. Heerenveen bereikte de achtste finales in de KNVB-beker. Een nipte 1-0-overwinning op VVV was voldoende. Trainer Marco van Basten. Positief is dat we de 0 hebben gehouden. Dat we geen goals uh, tegen hebben gekregen. Nou, dat gebeurt ook niet veel. Dus dat is positief. Er wordt nu gespeeld in Rotterdam. Excelsior tegen Ahead Eagles. U hoort zo Andy Houtkamp daar vandaan. In Hilversum werden uh, werd een boek en een film gepresenteerd... over de geschiedenis van de Grand Prix voor, uh, het circuit, uh, op het circuit van uh, Zandvoort. En Bij zo'n presentatie mag een brullende motor natuurlijk niet ontbreken. En daar gaat hij, de kennis hadden hem al erkend De Lotus Formule 1 uit 1961, tuurlijk We bellen ook even met Clemens Ross, manager vrouwenvoetbal van de KNVB Over het dreigende faillissement van de vrouwentak van FC Utrecht Tot 11 uur is dit, en dan wijs langs de lijn Excelsior, go ahead Eagles. Een boeiende pot, Andy Houtkamp. Het lijkt wel een wandeling voor 22 man. Op een zondagochtend in het Kralingse bos. Het is echt verschrikkelijk om naar te kijken. Staat 0-0, dat mag duidelijk zijn tweede helft is Goethe Eagles, dat natuurlijk hier gewoon hoort te winnen. Als uh, nummer 13 van de eredivisie tegen de nummer 10 van de eerste divisie. Uh, maar in de tweede helft is Goethe eindelijk wat uh, sneller gaan lopen, om het zomaar te zeggen. Heeft wat kansen gekregen. Kolder kreeg eigenlijk zo'n grote kans en produceerde een rollertje waar keeper Dekkers van Excelsior geen problemen mee had. Een mooi schot van Vriends op de paal en zojuist een goed schot van Tudic uh, door diezelfde Dekkers. De keeper van Excelsior naast getikt. In de eerste helft een paar kantjes voor Excelsior, ja. Halve maar het is echt een hele matige wedstrijd. En nu probeert Excelsior er weer uit te komen. Maar lukt niet. Ja, een matige ploeg. Heel matig. Mag je ook niet echt verwachten met een heel klein budget op Woudenstein. Maar het wat grotere go-ahead, daar had ik toch wel meer van verwacht. Nu dan met Marnix Kolder in de middencirkel. Ja, de spits in de middencirkel, dat zegt ook al genoeg. Speelt de bal dan even naar buiten, naar Overgoor. Overgoor naar de linkerkant waar Schenk de bal weer teruggeeft aan Overgoor. Maar het is in zo'n laag tempo... dat uh, ja, je kunt wel 100 jaar voetballen... dan maak je nog geen doelpunt. Dan moet het echt uh, van een schot komen... of een vrije trap of uit een hoekschop. Maar voor de rest is, zijn er geen uitgespeelde mogelijkheden. En dus uh, lijkt het erop... en we zitten pas in de 66 e minuut... dat we richting, uh, uh, richting Verlengen gaan. Want uh, op deze manier scoor je nooit een doelpunt. 0-0 staat het bij Excelsior tegen Ahead. Goed, dan gaan we je wakker houden, en die En alle luisteraars ook met Excelsior. Sander Bogaerts, want die werd vannacht de tweede Nederlander... die de World Series won. Bert Blijleven ging hem in 1979 en in 1987 voor. Met de Boston Red Sox versloeg Bogaerts de St. Louis Cardinals... 4-2 in de Best of Seven-serie. En in de laatste wedstrijd werd het in Boston 6-1 voor de Red Sox. Vanmiddag belde ik met Bogaerts. Hij was net wakker na een feestje dat tot diep in de nacht had geduurd. Bogaerts vertelt hoe hij de wedstrijd heeft ervaren. Ik was een beetje nerveus in het einde van de wedstrijd... maar uh, het, ko het komt wel goed. Uh, we hadden gewonnen. Ik, nog steeds het, ik kan het nog steeds niet geloven, maar uh, het is realiteit. Dat is het zeker. Dat kan ik je bij deze bevestigen. Dus mocht je het toch niet geloven... dan zit hier weer iemand die zegt dat je de World Series hebt gewonnen. Wat, wat gebeurde er allemaal na die laatste klap? Iedereen was emotioneel. Iedereen was blij. Uh, het is sinds uh, zo'n 95 jaar...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 Ah, ja, dat, dat, zo had ik geleerd om hongbal te spelen, weet je, dus toen ik zo'n zeven, acht, negen jaar was, voordat ik met de bal begon te spelen, begon ik met die amandelen, dus daar begon alles. Ja, met een bezemsteel, hè? Ja, ja, ja, ja, en, en niet eens met een, met een hongslag, maar met een bezemsteel. ja. <laughs>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 Wat moet er gebeuren? Of wanneer nee, gaat dat gebeuren, denk je, de komende dagen? Of gaat het überhaupt nee, man, gebeuren? Het is, het, is, het, is, het is moeilijk, maar ik begon in, in AA en, en daarna AAA. Ik was niet, niet eens gestart een in, in, in de big leagues toen ik had gekomen. Dus ik kan het niet geloven, gewoon. Ja. Ik zeg stoppen. Hoezo? <laughs> nou, wat wil je nog ah, meer? Ja, stoppen, stoppen. <laughs> ja, ja. Ja, wat wil, je moet, nog, wat, wat wil je nog meer bereiken? Wat wil je nu nog? Ik bedoel, je hebt het hoogste al gehaald eigenlijk. Uh, maar, ik, ik, ik, maar ik ga nu uh, veel feesten. Veel feesten en, uh, met, met de andere spelers. Dus we gaan een goede, goede time hebben met, met iedereen. ja Wist je ook dat je de jongste finalist ooit bent? Wat? Nee. Ik, ja. Ik denk niet. Ik denk, ik denk Miguel Cabrera was de jongste. Ah, nou, het, het verhaal zoals het hier gaat... is dat je jongen met een Babe Ruth... die ooit het record had. Oh, oh, oh, met de Red Sox. Oh, met de Red Sox. Ja, met de Red Sox. Maar in de MLB denk ik... dat het Cabrera was in 2003 met de Marlins. Ja, ja, ja. ja. Vind, je dat, vind je dat belangrijk, dat soort statistieken? Ja, zeker weten. Uh, en ook als je uh, met iemand wordt genoemd... zoals Babe Ruth, hè? Ja. In, in één adem, hè? Xander Bogaerts, Babe Ruth... Is... Hey, hey, rustig, rustig. <laughs> dat is een legend, daar. Dat is een legend. Ja, maar goed, je, je maakt nu deel uit van een, van een ja, team, een team ja. dat het legend ja, is. Ja. En, en je had natuurlijk een belangrijke rol. Je zegt net: de komende dagen ga ik heel veel feesten. Uh, je gaat, neem ik aan, terug naar Aruba, of niet? Of blijf je eerst nog een tijd in Amerika? Ik weet niet wat ik ga doen, nog steeds. Hmm. Op Aruba staan ze op je te wachten, hè? Ja, ik denk wel wel, maar ik weet nog niet wanneer ik terug ga. Ja, want op Aruba wordt het ongetwijfeld een huis als je daar naartoe gaat. Ik weet niet, want ik ben daar niet, weet je. Ik was hier, dus ik kan je helemaal niet vertellen hoe het daar is. Kan je omschrijven hoe het in de stad nu is? Hoe dit wordt gevierd? Gisteren bij de veld wordt het gewoon weg. Heel rijd.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 Ja, zeker weten. Uh, de young, uh, onze team, we spelen niet eens voor ons, maar we spelen voor de stad, weet je. Door, door al die, die dingen dat ze uh, dat, uh, dat, uh, mee, mee hebben gemaakt. Ja, dat begrijp ik. Wat was je mooiste moment uit de World Series? Uh, misschien de derde out na de World Series, ja. Uh, die strikeout na die strikeout En op de strikeout hè. Mm -hmm. Dus dat was dat precies goed. Ja? Om het af te sluiten. Ja. ja. Wat gebeurde er? We waren drie uit van winnen de World Series. Maar met drie outs kan veel dingen gebeuren in Hong En in de World Series. Dus we moesten relaxed blijven. En die drie outs. doen. Ja. En het is gebeurd? Ja. Ja, zeker weten we dat. Moeilijk, moeilijk om te geloven. Moeilijk. Ja, dat snap ik. Dat hoor ik ook aan je. Je zei net uh, van, ja. ja, ik heb nu het hoogste bereikt. Het begon met een, uh, met een amandelboomgaard van je oma. En een bezemstelen slaan tegen amandelen. Ja. En nu uh, ben je winnaar van de, van, de, van de World Series. Hoe ziet je toekomst eruit? Mijn toekomst? Maar ik, ik, ik, ik, ik ben nu aan, aan, aan, aan het... Uh, ik ga in de off-season misschien reflecten hoe, hoe, dat, hoe dat allemaal in zit. Maar uh, nu ben ik... Ik blij dat we de World Series hebben bereiken en ik ga een beetje feesten met de jongens. Mm. Ben je volgend jaar nog, uh, maak je dan nog deel uit van, uh, van de jongens? Ik weet helemaal niet. Dat, dat, dat gaan ze nu in de off-season doen. Uh, dus ik heb geen idee daarmee. Mm. Oké. Okay. Nou, je bent net wakker hè, geloof ik? Ja man, ik heb niet eens gekeken. Ik ga het niet eten. Ja. Heb je pijn in je hoofd van de ja. champagne of was het goede champagne? De goe ja man, die ding is koud hè. <laughs> Oh man, Ja, nou goed. Um, uh, goed eten. Uh, geniet van de dag. Weet je al wat je gaat doen komende dag? Of is dat allemaal uh, nog Nee, morgen hebben we weer een feest. Dat weet ik zeker, dus... Ja. We zijn heel druk deze dagen. Ja. Is dat een feest in de stad of zo? Of is dat alleen in Tel? Ja, in de stad. in de stad Ik heb nooit meegemaakt, dus ik weet niet. Maar ik, ik denk wel dat het in de stad gaat. Ja, en dan ga je, hoe gaat het dan met een, met een open bus ik, door de stad? Ik heen? weet niet, ik weet niet. Ik weet helemaal niet daarom. Ik, ik, ik heb het nooit meegemaakt, dus ik ja. weet het niet. Heb, heb je nog telefoontjes uit Nederland gehad? Van Robert Eenhoorn bijvoorbeeld? Uh, nee, nee, nee. Ja. Maar je hebt wel heel veel telefoontjes of tekstberichten gehad, denk ik, toch? Ja, en, en, en, van, en Nederland. Maar ik kan jullie niet beantwoorden. Nee, nee. Uh, Fox, Wim Martinez. Ja, ik heb met hem net gepraat ik, uh, ik wens je nog heel, heel, heel veel fijne dagen. Komen. Blijf er vooral van genieten. Hartelijk bedankt, Hartelijk bedankt. En ik hoop dat je over minimaal twee weken... je toch gaat realiseren dat je de World Series hebt gewonnen. <laughs> dank je wel, dank je wel. Oké, okay. het gaat je goed, Sander. Dank je wel. Dank je wel, dank je wel. Doei. Wat een geweldige man. Sander Boogaerts en die houtkamp. Ja. Ja. Kan er niet mee. Je bent ook een honkballiefhebber. Het is ja, toch, we is dacht, toch ja. ontwapenend. We hebben het echt helemaal uitgezonden als we het hebben opgenomen. Ja. Die jongen, ja, hij snapt er gewoon helemaal niks van. Hij is wereldkampioen en hij snapt het gewoon niet. Ja, maar het, het is ook iets unieks hoor. Ja. Echt. En er zijn toch heel wat voetballers die hier ook een, een echt voorbeeld aan kunnen nemen. zo'n open, openhartige, leuke jongen... Volgens mij hebben de voetballers hier op het veld ook met oortjes in gezeten. Want er gebeurt nog steeds weinig op het veld. Ja, We hebben wat wissels gezien. Het staat 0-0 bij Excelsior tegen Go Ahead Eagles. En nu weer een mogelijkheid eventueel voor Excelsior. Als de bal bij de rechtsbek is gekomen. Dat is Kadami. Die speelde vorig jaar nog bij Go Ahead. Maar zijn pas is niet goed naar voren. En dan kan Go Ahead ja, moeizaam uitverdedigen. Maar het blijft een hele matige vertoning op het kunstras op Boudenstein. Ik heb veel respect voor de Mensen achter het doel van keeper Room. Dat zijn de, de diehard fans van Excelsior. Die laten zich constant horen. Terwijl er echt helemaal niets uh, uh, gebeurt. Maar goed, uh, je weet het nooit. Of een uh, koe nog een haas vangt vanavond. En dan zou die koe uh, zou in dit geval Excelsior moeten zijn. Want Excelsior heeft er veel meer recht op dan go ahead. Dat labbekakkerig voetbalt en maar een beetje rondloopt te kijken. Nu uh, balbezit voor Van der Linden. Die uh, ook weer de bal stil aan de voet heeft en dan maar een beetje gaat lopen. Nee. Zo kom je er nooit aan de andere kant van het veld. Het staat 0-0 na 76,5 minuut spelen bij Excelsior Terrigo Zo Zometeen blikken we terug op Heerenveen VVV 1-0.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 5 bij 10 voor half 11. U luistert naar uh, NOS langs de lijn. We gaan terug naar eerder vanavond, want Heerenveen bereikte de achtste finales van het bekertoernooi. Er werd op de verjaardag van coach Marco van Basten met 1-0 gewonnen. Het was nipt uh, van VVV. Ramon Zomer maakte de enige goal en Rob Fleur die sprak met de eigen coach in afloop.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 En, uh, maar dat komt allemaal op zijn tijd. Ik maak me daar niet, uh, niet uh, zorgen over. Je was vorige week wat kritisch over je spits, Vim Bogen. Hij deed in elk geval zijn stinkende best. Ja, maar ik vind hem nog wel steeds in sommige gevallen wat nonchalant overkomen. En uh, ja, dat vind ik, dat moet wel beter. Er was vandaag ook uh, een aantal keer dat hij ging schieten. Dacht ik dacht, ja, waarom ga je schieten? Waarom ga je dribbelen? Ik vind, je moet altijd wel uh, blijven afwegen... Wat de beste optie is om te scoren of, af te of tenminste om te schieten of om af te spelen. Nou, en als je uit een, uit een positie gaat schieten dat je denkt van ja, 1 op de 10.000 dan, dan moet je dan kan je beter afspelen. Dus dat zijn wel uh, puntjes waar ik ook nog met hem nog wel uh, over zal praten. Ja, jij hebt ervaring als spits. Je kan vertellen hoe het, hoe het anders kan. Nou, goed, het is ook zo dat uh, we zijn heel erg afhankelijk van hem hoor. Dat is wel zo. Nou, hij moet het, vind ik wel blijven afwegen van wanneer moet ik afspelen en wanneer kan ik het alleen doen. Uh vanavond wordt er geloot. Nog een voorkeur. Ik hoorde iedereen op de tribune zeggen, de buren. Nou ja, weet je wel. Ik kijk allemaal namen gaan zeggen, maar dat heeft toch helemaal zin. Het liefst een hele makkelijke tegenstelling. Amateurs, ik weet het niet of je... JVC Kuik en IJsselmeer. Ik zal je helpen, zit er nog in. Dat heeft natuurlijk de voorkeur, want normaal gesproken zijn die minder sterk. Maar ja, dat moet je altijd maar afwachten. Hele prettige avond. En nogmaals dubbel gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Ja, dat was Marco van Basten tegen Rob Fleur. En ineens dook daarbij bij Heerenveen oud Alfonso Alves weer op. Kent u hem nog? Hij zou gaan meetrainen met de belofte van de Friese... maar uh, zeker is dat nog lang niet. Rob Fleur sprak met interim-directeur Gaston Sporre van Heerenveen... over Alves en over de samenstelling van de nieuwe directie van Heerenveen. Hoe zit het met de zaak Alfonso Alves? Nou, die heeft het aanbod gekregen om bij Heerenveen, uh, wat voor hem toch een beetje thuiskomen is, de kans te krijgen om met de belofte uh, ja, te trainen. Dat is de afspraak met Marco van Basten. En uh, dat is het eigenlijk. Die... Ja, ik hoorde voorwaarden, maar iemand die komt trainen moet toch alleen verzekerd zijn. Ja, ik denk dat die dingen allemaal geregeld zijn, maar er ligt geen arbeidsovereenkomst. Dus het is gewoon een kwestie van, uh, laat hij maar komen en zijn kunstjes tonen. En uh, dan moet blijken of hij, uh, A, het niet verleerd is, B, hoe zijn conditie is en C, of Mark van Basten hem uh, ja, voldoende de maat vindt om een, uh, om een contract aan te bieden. En dat ligt toch een aantal stations weg. Ik heb begrepen hij heeft een jaar niet gespeeld en hij is vrij man. Klopt dat? Ja, hij is helemaal vrij. Uh, hij heeft, dacht ik, een, een tijdje laatst in Qatar gespeeld. Uh, hoe, weet ik niet. Ik weet ook dat hij een blessure gehad heeft. Nou, we weten allemaal uh, hoe lang de terugtocht van, uh, van Wesley Sneijder was... Nou, uh, hij komt uit, uh, uit Brazilië en uh, ja, uh, ik weet niet hoe hij daar uh, geleefd heeft, maar hij heeft toch enige tijd nodig om weer uh, op peil te komen. En uh, dat gaan we rustig bekijken. Ja, morgen krijgen jullie geloof ik uitsluitsel, hè? Ja, hij was vanavond nog eventjes aan het, het dubbelen of dit onze erg ideaal was. Hij zat op de tribune. Ja, nou, hij heeft wel uh, heeft even een fantastische wedstrijd kunnen zien. <laughs> uh, uh, Zij zei de directeur spottend. Waar het uh, scoringvermogen niet uh, al te indrukwekkend was. Dus hij weet ongeveer uh, in wat voor niveau hij uh, terechtkomt als we in slecht te doen zijn. En dat was van al denk ik een beetje het geval. Maar uh, ja, het is aan hem om uh, onze kunstjes te tonen uh, onder leiding van Marco van Basten. En dan uh, gaan we van het daarvan oordelen. Vraag 2. Hoe lang uh, is Carsten nog interim directeur? Nou, ik ben hier gekomen op uh, tijdelijke basis bij Heerenveen... Uh, voor een termijn van drie tot zes maanden. Uh, ik heb er nu drie op zitten. Uh, ik heb gezegd, tijdelijk is tijdelijk, dus daar moet je niet, uh, niet in gaan rekken. Dus dat varieert vanaf nu. Het uh, kan morgen afgelopen zijn, het kan ook over een paar maanden afgelopen zijn. Uh, we hebben met elkaar afgesproken, ook met uh, de nieuwe hoogste leiding en stichtingbestuur... dat we de zaken op een goede manier overdragen. En uh, ja, zodra ik merk dat er een gezelschap staat wat uh, de zaken uh, kan en wil overnemen... Dan is het voor mij uh, afronding en uh, sterke wensen. En de geluiden die ik hoor, half november. Is dat ongeveer uh, de mogelijkheid? Er is een, een datum geprikt dat, dat half november moet ook de ondernemersraad gaan uh, beslissen over de, de voorstellen rond de nieuwe directie. En dan is het in principe zo dat als dat allemaal akkoord is en groene lichten, dat ik uh, half november weer hele andere dingen kan doen die leuk zijn. Ja. Klopt het, de technische man komt uit maar wordt Hans Vonk. Ja. Dat gaat men in algemene trouwens ook vanuit hoor. Ja, nou in, in alle eerlijkheid, ik heb met de hele benoeming van de nieuwe directie helemaal niets te maken. Dat is een feestje wat ergens anders voltrekt. Uh, die naam wordt heel vaak genoemd. En als het zo vaak genoemd is, ja, dan is de kans wel redelijk aanwezig. En ik heb op een gegeven moment dat hij hier op de hoek woont. Dat hij uh, ja, toch hier bij Heerenbeen binnenkomt. Dus uh, laten we eens even afwachten. En dan weer in anonimiteit en op gewoon het weekend naar de oude liefde, volle kijken. Ja, en oude liefde, dat, dat vergaat niet. Dat is ook de club die ik in de heb opgericht na een faillissement. En nou, Veen blijft altijd nog de, de, de tweede liefde, zo dan maar zeggen. Maar ja, nou, daar moet ik een gulden middenweg in vinden en dat lukt altijd. Gaston Sporre was dat van Heerenveen tegen Rob Fleur. Goed, dus even kijken uh, of we de verlenging op een of andere manier... nog kunnen weten te ontwijken en die houtkant. <laughs> graag, als je de manier hebt. Heel graag. Want oh, ik moet er niet aan denken. Ik zat uh, dinsdag ook al bij een wedstrijd die uh, verlenging was. In kwart voor negen s'avonds beginnen die wedstrijden. Dus dan ben je om een uurtje of half twee thuis. Niet dat dat erg is, maar zeker zo'n wedstrijd als vanavond... tussen Excelsior en Go Ahead Eagles. Uh, die niet om aan te zien is, dan uh, kruipt de tijd. Nu een hoekschop voor Go Ahead. We zitten in de slotfase, want nog twee minuten te gaan... En dan dan gaan we eventueel verlengen. Ja, de hoekschop die komt natuurlijk helemaal nergens uit. En dan laat uh, Van der Linden de bal ook nog over de zijlijn lopen. Nee, nee, nee. Go Ahead. Heel, heel magertjes uh, vanavond voor een eredivisionist. Die speelt tegen een eerste divisionist. Is het uh, heel zwak wat het team van Foukebouw laat zien. 0-0 de stand. We hebben nog anderhalve minuut te gaan bij Excelsior tegen Go Ahead Eagles. MLS langs de lijn met Robert Weder. One. Denny. Omdat Excelsior scoort. Moussa Kalisse. Invaller. En een uitstekende voetballer. Maar begint al uh, wat minder te worden. De steter erop, Maar dit deed hij knap. Krijgt de bal aan de rechterkant. En nou we zitten echt in de extra tijd. Die twee minuten in totaal zal duren. En hij schiet de bal hard achter Eloy Room. En zo krijgt uh, Goethe Eagles voorkomen terecht. Uh, een uh, klap op de neus. Want uh, ja, ik zei het al, labbekakkerig. Het is gewoon heel matig wat ze lieten zien. En Moussa Kalisse doet dan datgene waar je eigenlijk uh, bijna op kunt wachten. Dat hij de trekker overhaalt en uh, Goed op een 1-0 achterstand zet. In de verlenging dus. Want we hebben nog een minuutje te gaan in die verlenging. En het staat nu 1-0 voor Excelsior. En dat is iets wat Goekenboy uh, zich zeker zal uh, aantrekken. Want waren er niet grote praatjes vooraf. Van uh, nou, ik zie ons wel in de uh, finale komen. Dat was uh, Antonia die dat uh, riep. Nou, ze liggen er gewoon uit als het uh, zo blijft. Nu is het uh, balbezit weer voor Excelsior Rotterdam. Omdat er een overtreding is gemaakt. En dan blijven ze iets langer liggen. En dat uh, kan ik me ook wel voorstellen. Nu is het Lars Veldwijk die uh, op de grond ligt. Kijk even naar links. Want daar is de bank van uh, Go Ahead Eagles. Waar het wel heel stil en rustig is. En uh, men uh, eigenlijk een beetje aan het schamen is. En terecht. De vrije trap gaat uh, genomen worden door uh, een uitstekende voetballer. Dat is Hutte. Uh, uh, maar die krijgt de bal niet bij een... Uh... Ploegenoot. En dus kan uh, Go Ahead eruit. Maar de bal gaat over de zijlijn. Weer door een Go Ahead-speler. Dus mag Excelsior gaan gooien. Doet dat heel rustig. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. En dan hebben we toch uh, nog een, aardig, uh, ja, een aardige primeur. Dat de nummer 10 van de eerste divisie de nummer 13 van de eredivisie gaat uitschakelen. De inworp aan de linkerkant. Via Boudenberg naar voren wordt uh, weggekopt uit de verdediging van uh, Go Ahead. En dan gaan we een van de laatste aanvallen krijgen voor Go Ahead. Maar het is een beetje met de op. En wat heet, er wordt gejuicht omheen. Want scheidsrechter Kamphuis heeft het laatst gebloten. En dat doelpunt in de 91ste minuut van Kalisse zorgt ervoor dat Go Ahead met lege handen naar huis gaat. En Excelsior in de koker vanavond hoort wie de tegenstander wordt. Bij de laatste 16 van het bekertoernooi. Excelsior, in 1985 kwam er een einde aan de Formule 1 in Nederland. Toen kwamen in Zandvoort voor het laatste snelste bolides op het circuit. Nu, eh, bijna 30 jaar later, is het tijd om nostalgisch terug te kijken op die jaren. Mark Koense schreef een boek... en maakte een film over de historie van de grote prijs van Nederland. De Grand Prix Zandvoort. Een bijdrage van Louis Dekker. Het is bedoeld als een eerbetoon. Ik call Zandvoort een friendly circuit een eerbetoon dat begint in 1948 en eindigt in 1985. Formule 1 in Nederland, de Grand Prix van Zandvoort. De Solo Zandvoort was uniek. Een boek met een bijbehorende film, een documentaire. Het is track heel interessant. We loved the circuit because op en up and down. En die film wordt gedragen door een verteller. Dit plaats, this place, this, uh, this racing track, it's uh, it's a unique place. It just uh, just twists and turns right through the golden age of motor racing. De stem van Grand Prix Zandvoort is Jan Lammers. De greatest racing drivers raced here, from Juan Manuel Fangio to Ayrton Senna en from Ascari to Jim Clark. In het Engels, want het is de bedoeling dat het verhaal over de Formule 1 in Nederland wereldwijd een podium krijgt. Ja, dat is fantastisch om gewoon uh, die, die, die route van het circuit, en die, die routekaart, zeg maar. Want het is uh, absolute geschiedenis in, in beeld, uh, bewegend en, en in het boek. Dat is prachtig. Voor mij is het extra mooi, omdat ik natuurlijk vroeger uh, midden in Zandvoort, zo'n zo 150 meter geboren ben, uh, van waar de, de Formule 1 raceauto's geprepareerd uh, werden. Het is ook voor mij een stukje geschiedenis van Zandvoort. Terug naar de paplepel. Ja. Grand Prix racing has changed dramatically since the first race at Zandvoort held in 1948. The World Championship is big business now. The arrival of sponsors having turned the sport into a multi-million dollar industry. In 1983 was Mark Koonsen, 11 jaar, en toen ging hij voor het eerst naar het circuit. Ja, puur toevallig aan het eind van de zomerdag. We waren op het strand geweest met het gezin. En ik zag dat circuit natuurlijk liggen. Ik zag die tribunes boven de, boven de duinen uit torenen, Zeuren, zeuren, zeuren. En ja, daar stond ik dan. In één keer in die wereld die ik alleen maar kende natuurlijk... Uit, van de televisie en, en Michel Vaillant en de autobladen. Dat is fantastisch. Handtekeningen jagen. Onbedoeld wel, want we reden langs de fameuze slipschool op sloten maken. En dan zag ik zo'n rode Renault Alpine staan... waarvan ik natuurlijk wist dat hij van Jan Lammers was. Dus ik uit die auto en naar binnen op mijn slippers. met de zand er nog tussen. En dan stond Jan, wat toen de tijd natuurlijk gewoon ja, de autocreur van Nederland was. Zandvoort Bayden was uh, was a true classic already. Very much like Monaco, Monza, Silverstone, for it had been part of Formula 1 since the very beginning of the World Championship. En hij heeft daar natuurlijk twee keer de Grand Prix gereden, ook zelf in de Formule Sadly, inevitably it wasn't to last. It simply couldn't last. For in the 80s Formula 1 moved into its fantastic future and Zandvoort became part of its glorious past. Het boek, de film, alles bij elkaar. Het draagt een beetje de boodschap... jongens, geniet maar van het verleden, want het komt nooit meer terug. Ja, ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter was, dat was wel anders. En anders bedoel ik dan met name dat toen kon het nog in Nederland. En daar hebben we allemaal van kunnen genieten. Inclusief het besef dat dat niet meer kan anno 2013. Want het is vaker gezegd, de afgelopen decennia... eigenlijk iedere maand wordt die vraag wel één keer gesteld. Komt er ooit nog een Grand Prix in Zandvoort? Nu wordt voor het eerst gezegd, nee, dat gebeurt niet meer. En, en dat is misschien nog wel belangrijker, dat is maar goed ook. Waarom? Omdat, ik denk, Zandvoort nog bestaat. Omdat ze die ambitie hebben laten varen. Kijk, je hebt circuits in heel Europa, met name Europa... die heel hardnekkig hebben geprobeerd die Formule 1 vast te houden. En die hebben ze continu, die circuits, moeten verbeteren... aanpassen naar dat niveau. Dat kost gigantisch veel geld. Dat moet je terugverdienen met toegangsprijzen... die je niet meer kunt verantwoorden. En Zandvoort is daar afgehaakt op een goed moment. Dat klinkt triest, maar dat is denk ik de redding van het circuit geweest. Formula 1 was becoming big business... However, the circuit soon struggled to meet the demands of the man that was slowly but surely taking control of Formula One. In de film, in de documentaire, zitten twee fragmenten met Johan Berenpoot. Destijds eind jaren 70, begin jaren 80. De directeur van het Circuit. Exact. Hij heeft een moeilijke tijd meegemaakt. Een tijd waarin autosport moeilijk te financieren viel in Nederland. En wat heel erg opvalt, als ik die fragmenten achter elkaar zet, dan zegt hij eerst: ja, het is wel duur. 1,1 miljoen. Ons budget voor deze wedstrijd is uh, voor het eerst gestegen boven het 1 miljoen. Dus 1,1 miljoen gulden. En dan maken we een sprongetje. Twee jaar. En dan zegt hij 1,6 miljoen. Het budget van deze Grand Prix die we nu zondag gaan rijden is uh, 1,6 miljoen. En uh, er moet natuurlijk aandacht het publiek komen voordat we dat uh, allemaal binnen hebben. Maar uh, we hebben er eigenlijk wel het vertrouwen in dat het kan. Unfortunately, it wasn't. En zo ging het dus. De tijd dat de Formule 1 groter werd dan Zandvoort, de megalomaan. Misschien wel hè? de opkomst van Ecclestone. Ja, Ecclestone maakte de Formule 1 groter dan het ooit was. En dan met name als televisiesport. Grotere faciliteiten, betere circuits. En Zandvoort kon dat niet betalen. Had de ruimte ook niet. Hè? Was ingeklemd in de duinen. En daar kwamen gewoon niet, ja, gek genoeg nu als je dat terugkijkt, eigenlijk bizar, niet genoeg toeschouwers op af. Zandvoort never attracted the 80,000 spectators it needed to come and see its Grand Prix and finance what became a more expensive show every year. En toen zat er 30.000, 40, 40.000 man op de tribune, terwijl alle grote helden daar reden op dat moment Lauda, Prost, Ayrton Senna. En dat was natuurlijk een, een, een hoogtepunt in de historie van de Formule 1. En precies op, ja, in die periode werd het te groot voor, uh, voor Zandvoort. Onbetaalbaar. Er is geen enkele Grand Prix in de wereld, afgezien van Monte Carlo, die winst draait. Elke Grand Prix draait vlies. En Zandvoort heeft heel verstandig daar besloten dat ze die keuze niet willen maken. En zo de story of the Dutch Grand Prix ended in the summer of 1985... when a full field of Formula 1 cars dived into the Tarzan corner for the final time. Zandvoort had uh, simply en finally te too small a stage for uh, the ever-expanding en ever-bigger Formula One spectacle. After that last Dutch Grand Prix, Formula One moved on, and Zandvoort became a memory that we still cherish to this very day. Zandvoort en de Grand Prix in de bijdrage, bijdrage van uh, Louis Dekker. Zometeen bellen we met uh, Clemence Ros van de KNVB... ...van het vrouwenvoetbal uh, bij de KNVB... ...om te gaan praten over uh, FC Utrecht. Dat vaillissement uh, heeft aangevraagd... ...het vrouwenvoetbal van FC Utrecht, de stichting, dat is. Maar zometeen meer daarover. Eerst even terug naar uh, Alexander Bogarts. We hoorden hem eerder al, deze uitzending. De honkballer van Boston Red Sox. Met 4-2 werd in de World Series St. Louis Cardinals verslagen... en daarmee is de pas 21-jarige autobaan de tweede Nederlander... die het officieuze wereldkampioenschap op zijn naam mocht schrijven. In augustus debuteerde hij in de Major League... en in die paar maanden heeft hij veel indruk gemaakt. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook hier in Nederland. Hank Kok, collega, zocht twee honkbalmannen op die met Boogaerts hebben gewerkt. Robert Eenhoorn, dat is de technisch directeur van de Honkbalbond... en Wim Martínez, die als eerste honkcoach voor de Nederlandse ploeg werkt. Ik heb, uh, ik heb Sander gesproken vandaag. En wat zei hij? Ja, hij is heel enthousiast wat er wat gebeurde met hem. De World Series gewonnen, hij was moe en uh, champagne en alles. Dus uh, hij was heel blij. <klaar> Hij is jong, hij is slick, hij uh, is 21 jaar oud. Xander Bogaarts is doing it. Een an oude vriend van mij zou zeggen: waar krijgen we spelers zoals like Ik ben Kevin <laughs> Dupont voor Globe 10 Point, hier met Chad. Ja, Robert, wat voor jij het meest opvallend aan het spel van Xander Bogarts gedurende deze World Series? Nou, hij heeft. Uh, iedere dag heeft hij, uh, heeft hij een waarde gehad. De ene dag aanvallend, uh, bijna alle dagen verdedigend. Volgens mij heeft hij geen fouten gemaakt. Uh, dus hij, hij, hij is echt onderdeel geweest van het succes van, uh, van deze series... en het winnen van de World Series. Wat maakt hem zo goed? Uh, nou, natuurlijk in eerste instantie zijn talent, hè, wat hij heeft. Zowel aanvallend als verdedigend. Maar wat natuurlijk minstens zo knap is, is dat als je 21 jaar bent... en je kan het op dit platform doen met deze druk, bij deze club, in die omstandigheden... en je blijft jezelf, je kan dat op die leeftijd... ja dan spreek je in de sport van een exceptioneel talent. Ja. Hoe groot is die druk die daar op, op, op die jongen staat? Nou ja, goed, het is het belangrijkste moment uh, van Major League Baseball. Wat een uh, hele, hele grote competitie is, met hele grote belangen... waar veel geld mee omgaat. Uh, hè, dus dit is het moment waar iedereen in het honkbal naar kijkt. Red Sox beat guy Boston Herald Michael Silberman... writes the following about Xander Bogarts. This is not addition by subtraction. It's the addition of a complete package... who possesses every bit of talent, smarts, poise and maturity. Je ziet bij hem geen verdrag, gedragsverandering... op het moment dat de druk opgevoerd wordt. Het is, het is dezelfde persoon. Hè? Ik heb van de week al een keer gezegd... Ja, of er nou 10 mensen op de tribune zitten... of in dit geval 40, 50.000 Je ziet geen verandering. En hij zal ongetwijfeld best wel zenuwen ook gehad hebben... Maar dat uitzicht niet in, uh, in het verminderen van zijn kwaliteiten die hij heeft. En dat is, uh, dat is echt knap. In 2009 heb ik, nee, 2011 heb ik hem voor de eerste keer ontmoet. Maar ik heb hem wel gezien in uh, Koninkrijk in Den Haag. Dat was een hele goede jongen. Je, je zag hem al dat uh, de hongbel in, in hem zit. En in uh, 2011 heb ik hem ontmoet in, uh, in Panama. Met het met Nederlands team. En uh, zo klikte het met elkaar. En uh, toevallig uh, gaat hij om met mijn nekje. Dus en dat, brengt, dat heeft ons uh, naartoe gebracht. Dus, uh, in Panama was hij heel dicht bij mij elke keer. Dus, uh... Swinging a high fly ball. This is deep in left. Rising up, up, up. That one might go. She is gone. Oh man, did it go! It was up and over the top of the Red Sox bullpen. And it's the first Major League home run for Xander Bogarts. Een goede honkbal. Al als, je, als je vanaf klein begint met, met de honkballen in deze situatie bij Sander. Bij dat was de eerdere interview uh, op Aruba, met de Noël Sok, met zijn oom Hute, met de Amanda Slan. Kijk, in die tijd, de jongen die wist niet dat hij dit zou bereiken. naarmate je groeit in de hongbal en je wordt getekend, en dan ga je denken van hé, hey, ik wil daar ook zijn. Nou, als je daar wil zijn, dan moet je alles aan de zijkant schuiven om, uh, om je top te bereiken. En dat deed hij ook. In a situation dan it is about. Denying one more run. Athene moving the infield in here in the eighth inning with nobody out and runner on at third base. Bogarts gets an RBI chance if he can get his first I mean, hit in the World Series. That one to left field. It's an atom ball. Runner's going to tag up. Nava will come in to score. Bogarts in his first game gets a World Series. RBI in his first World Series appearance. Nah, I've been for the first time playing, I mean, dacht ik, op the Koninkrijk spelen in 2009 at Aruba. Daar ben ik toen wezen kijken en ik had natuurlijk van, van hem gehoord. En dan ben je benieuwd hoe, hoe, dat, hoe dat eruit ziet. Ja, hij stokte, hij, hij, hij was echt met kop en schouders, stak hij boven, boven dat niveau uit. En boven zijn leeftijdsgenoten. Ja, vervolgens heeft hij ook een behoorlijk contract getekend bij Bossen. Volgens mij zaten er bijna alle organisaties achter hem aan. En heeft zich heel snel door de organisatie heen gespeeld naar de top toe. En in 2011 heeft hij voor ons gespeeld het WK-team. Wat heeft hij nog niet zo heel veel meegedaan, maar zat hij er wel al bij. Uh, en afgelopen World Baseball Classic heeft hij voor ons natuurlijk gespeeld... Uh, uh, op weg naar San Francisco. Nou, hoe was het om met hem te werken? Ja, het, is een, het is een hele rustige uh, jongen, bescheiden jongen... Uh, die best wel weet dat hij kwaliteiten heeft. Uh, wil graag leren, stelt vragen. Ja, hij is eigenlijk uh, is hij uh, een coach's Je zou graag heel veel van dat soort spelers in je team hebben. Uh, maar daarentegen... Ook wel iemand die, uh, ja, die precies weet uh, wat hij wil. En, uh, dus heel volwassen gedrag naast zijn uh, kwaliteiten. Nou. Nu is hij een uh, wereldkampioen. De World Series gewonnen met Boston. In de MLB, in de Major League Baseball. En ja, hij wordt gedragen nu ook op Aruba. En als hij daar komt, hij is niet een jongen die capsonus heeft. van uh, Ik heb in de Majors gespeeld, ik heb de World Series gewonnen. Nee, hij praat met iedereen. Uh, hij is vriendelijk met iedereen. Dus, uh, hoe zal het zijn? Hij zal binnenkort naar Aruba gaan. Hè? Dan zal hij terug gaan uh, naar zijn oude dorp. Hoe zal het zijn als hij daar is? Nou, ik denk dat het een hele groot feest is, waar vanaf dat hij de vliegtuig uitstapt de vliegveld. dan uh, ik denk dat uh, de, de helft van Aruba daar op het vliegveld zal staan. om ja, hij is een grote held daar. Dat is een hele grote held. Bogarts, the ninth batter to hit in the inning will foul it off. 0 for two in the game. is lined out, popped out. En de two strike count. Die zal er heel veel op hem afkomen. Volgend jaar zal er ook heel veel van hem verwacht worden. Kan hij dat aan? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, wat bij hem op is gevallen... is, is dat elke keer als hij een niveau omhoog deden. dan had hij even tijd nodig. En vervolgens past hij zichzelf aan aan dat niveau. En exceleerde dan ook op dat niveau. En dat heeft hij eigenlijk overal gedaan. Dat heeft hij in single-A gedaan, zeg maar het laagste niveau. In double-A, in triple-A waar hij maar heel kort heeft gespeeld... En hij doet het als het ware ook in de Major League. Dus men zal absoluut op zoek gaan naar zijn zwakke punten. En, en, en wellicht heeft hij die ook nog wel. Maar ik denk dat met zijn kwaliteit hij uiteindelijk weer de aanpassing zal vinden om, om weer succes te hebben. We wisten allemaal wel dat hij de Major League zou halen. Dat het zo snel gebeurde om die omstandigheden in de World Series op het belangrijkste moment in het jaar. Dat is heel knap. Maar ik verwacht dat hij een hele lange carrière in de Major League zal hebben. Tonight. Gonna have myself A real good time I feel alive good time having a good time should start and cost. Langzaam richting de nacht. Queen en Don't Stop Me Now. De stichting Vrouwenvoetbal Utrecht heeft bij de rechtbank faillissement aangevraagd en daarmee lijkt FC Utrecht verloren te gaan voor de Benelieke, de Belgisch-Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen. De intentie is wel om het seizoen af te maken en om vanaf volgend seizoen verder te gaan op amateurbasis. We gaan erover praten met Clemens Ros, sinds vorige maand manager Vrouwenvoetbal bij de KNVB. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is toch wel een ander begin van uw functie... dan u had gedacht, denk ik, een maand geleden. Ja, dit is heel erg teleurstellend. En uh, nou ja, we wachten eventjes af... hoe we de zaken zich ontwikkelen bij Utrecht. Maar uiteraard hoop ik wel dat ze het seizoen kunnen afmaken... en dat we dan weer verder naar voren kunnen kijken. Wat zijn de laatste gegevens uh, die u heeft gekregen van Utrecht... met betrekking tot deze Ja, um, niet meer dan dat zij ze zelf nu naar buiten hebben gebracht... en ook aan, uh, aan mij hebben verteld... Dat de financiële problemen zo groot zijn dat ze financement hebben aangevraagd. Maar kijken of er toch nog mogelijkheden zijn om het seizoen af te maken. Nou, en, uh, van het laatste ga ik vooralsnog maar even uit. Want uh, ja, dat, dat zou toch wel heel erg plezierig zijn. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ja, Utrecht overweegt om volgend seizoen verder te gaan op amateurbasis. Kunnen ze dan gewoon blijven spelen in de Benelux? Nou, wij moeten wel even heel goed kijken hoe dat er dan uit zou komen te zien. Ik wil daar nog niet op vooruit lopen... Um, het allergrootste belang vind ik op dit moment ook voor de speelsters uh, die natuurlijk nu op eredivisie niveau voetballen, dat zij op uh, hoog niveau zich kunnen blijven ontwikkelen. Dus het, uh, het mooiste zou zijn als zij in de eredivisie kunnen blijven spelen. Maar het moet, moet wel vanuit een, uh, een, een organisatie zijn die financieel stevig staat en waarmee we ook afspraken voor de toekomst kunnen maken. Want ja, anders uh, is dat voor, uh, voor zo'n team natuurlijk ook geen perspectief. Nou, is het in het verleden wel vaker voorgekomen dat teams uh, uit de Benelux uh, helaas uh, ja, nee, niet meer mee konden doen of mee wilden doen, uh, voor u helaas, kan ik me voorstellen. Uh, de vraag is, is die kans nu weer aanwezig? Oftewel zijn er meer uh, clubs waarvan u weet dat die wellicht in de problemen komen? Nou, we weten wel dat het uh, over het algemeen niet heel erg eenvoudig is voor, uh, voor alle clubs om het hoofd boven water te houden. Dat zie je overigens ook uh, niet alleen in het vrouwenvoetbal, dat zie je ook bij het mannenvoetbal. Uh, maar ik heb verder geen signalen opgevangen die lijken op die van Utrecht. Dus um, ja, het is zoals het is. Het is bijzonder spijtig. Maar uiteindelijk, uh, ja, op ieder niveau blijven we gewoon doorgaan. En. Kijken of we met uh, een voldoende aantal teams samen met de doge een mooie competitie kunnen draaien. En nou, ik zie, daar ben ik wel van overtuigd dat dat ons op de komende jaren wel gaat lukken. Um, een klein half jaar geleden is de ambitie uitgesproken, ook van de KNVB, om uh, van de snelst groeiende sport, want dat is het meisjesvoetbal in Nederland, uh, uh, een speerpunt te maken en het, en het misschien wel de grootste meisjesport van Nederland te maken. Uh, in, in hoeverre is dit dan een tegenslag? Nou, eigenlijk eh, als het gaat om het, de grootste meisjesport, daar eh, zitten we al heel erg dicht tegenaan. En de groei is ook eh, heel, heel groot. Eh, het is een hele erg populaire sport onder meisjes, dat is ook hartstikke leuk. Dus aan die groei mankeert het echt niet. Het is nu met name zo dat de meisjes die op, eh, op, op topniveau moeten voetballen... en zich verder door moeten ontwikkelen, dat we daar met de KNVB naar aan het kijken zijn... binnen welke context, binnen welke organisatie en in welk soort competitie dat dat het best kan... Wij doen dat nu binnen de Benelik, dus een competitie met de Belgen. En dat bevalt ons tot op heden goed. Maar ja, het gaat er eigenlijk allemaal gewoon om dat je alle meiden die talent hebben... op een niveau wilt laten voetballen dat stabiel is en goed voor hun eigen ontwikkeling. Ja, en dat blijft een, een, een streven wat we de komende jaren blijven hebben... en proberen daar ook beter in te worden. Omdat het natuurlijk erg vervelend is wanneer je in een competitie zit waar steeds clubs uitvallen... En uh, ja, die st stabiliteit is, is van groot belang voor die ontwikkeling van, uh, van het Nederlands vrouwenvoetbal. Dus ja, aan de onderkant groeit het als een razende. We hebben heel veel talent, maar dat zal uiteindelijk ook in een stabiele competitie uh, verder moeten doorgroeien. Ja, die, die, die laatste stap die lijkt niet gemaakt te kunnen worden. Hè? Wat voor ideeën zijn er om die laatste stap naar het uh, wat hoger niveau uh, van meisjes naar laat zeggen, de meiden uh, te wel te kunnen maken? Nou ja, ik denk wel dat we aardig zijn doorgegroeid in de afgelopen jaren. We presteren ook internationaal met onze teams ook de, zeg maar de niet-Nederlands elftal teams. Hè, de wat jongere teams presteren wij heel aardig. Dus we maken daar zeker wel vorderingen. Maar uh, ja, het zal natuurlijk niet verbazen dat ik zeg dat het erg slecht is... wanneer je in een competitie steeds weer ziet dat, uh, dat betaald voetbalorganisaties... waar bijvoorbeeld een, een, een vrouwenvoetbalteam aan gekoppeld is... Of een vrouwenvoetbalteam wat in een stichting functioneert. Ja, dat, dat, dat dat niet de voldoende financiën heeft om het hoofd boven water te houden en kwaliteit te bieden. Zelfs failliet gaat. Dat is een absoluut een onwenselijke situatie. Dus ik ga me ook in de komende tijd daar met de KVB, met alle partijen op bezinnen. Hoe we gewoon een hele stabiele ontwikkeling van ons, ons voetbaltalent bij de vrouwen kunnen, kunnen krijgen. Dus ook al uh, die stabiele competitie is voor ons heel erg belangrijk. En uh, ja, wat de uitkomst daarvan zijn, kan zijn, uh, weet ik nog niet. Ik hoop in ieder geval dat Utrecht behouden blijft. Uh, al was het maar, wat ik al zei, voor uh, de meiden die daar voetballen. Want het is voor hen natuurlijk een enorme slag. En ook voor de staf die daar omheen zit. Dus dat is uh, dus buitengewoon vervelend. Zij moet gewoon aan het voetballen blijven. Mevrouw Roos, sinds uh, vorige maand manager vrouw voetbal van de KNVB. Dank u wel. Graag gedaan. Het is vier minuten voor elf. U hoort de eindtune. Ik geef u nog even iets mee ter overdenking. Het geld is rond voor de toerstart van 2015 in Utrecht. Maar een handtekening is er nog niet. Er was vandaag een besloten commissievergadering in Utrecht. Daarin bleek dat de organisatie de ontbrekende financiën... voor Le Grand Départ rond heeft. Voor de organisatie heeft Utrecht 10 miljoen euro nodig. De gemeente heeft zelf een bedrag gereserveerd van 5 miljoen euro... Op 14 november wordt de reservering nog in de raad besproken... waarna er een definitieve handtekening gezet kan worden. Het restant van het bedrag moet voortkomen uit het bedrijfsleven. Die horde is nu genomen. Overigens vraagt de ASO zelf iets meer dan 4 miljoen euro voor Le Grand Départ. Utrecht zoekt nog naar aanvullende sponsoring... voor zogeheten side-events zoals tentoonstellingen. Dus ziet er goed uit, maar het is er nog niet. Dat de Eneco Tour, um, dat verliest in 2015 zijn A-status. Dat staat in uitgelekte documenten van de Internationale wielrenunie de UCI. In de plannen wordt de toekomst van het wielrennen geschetst... en uh, in Italiaanse media verscheen vandaag een gedetailleerde uitwerking van dat plan... waarover de UCI in december vergadert. De Eneco Tour zal volgens die plannen in een tweede divisie terechtkomen... De grote rondes vormen samen met de klassiekers... en enkele andere rondes de eerste divisie. En ook worden de ploegen kleiner. Maximaal 22 renners tegenover maximaal 30 coureurs in 2014. Goed, tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een om 10 uur. Zometeen met het oog morgen. Dat wordt gepresenteerd door Chris Keijner. Nog een heel fijn avond.